You so. Awesome. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen drie mannen die betrokken waren bij een dodelijke vechtpartij... ...op het treinstation Rotterdam-Alexander op Nieuwjaarsdag... ...is tot twee jaar cel geëist. Bij de vechtpartij werden twee mannen geschept door een aanstormende trein. Eén kwam om het leven, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de officier van justitie hebben de aanstichters de slachtoffers belet om van het spoor weg te komen. PVV-leider Wilders is blij dat de Britse rechter hem in het gelijk heeft gesteld. Wilders wilde in februari in het parlement in Londen zijn anti-Koraanfilm Fitna laten zien. De Britse regering weigerde hem toe te laten omdat hij een bedreiging zou zijn voor de openbare orde. Ten onrechte, oordeelt de rechter. Onduidelijk is of de PVV-leider nu weer vrij naar Groot-Brittannië mag reizen. De Tweede Kamer legt erbij neer dat de Het Wiegenpolder in Zeeland onder water wordt gezet. Verschillende partijen hebben zich lang verzet. En onder meer regeringspartij CDA riep het kabinet twee weken geleden nog op om niet over te gaan tot ontpoldering. Maar CDA-woordvoerder Kopperjan zei vandaag dat hij geen valse verwachtingen wil wekken en dat hij het onder water zetten niet kan voorkomen. Topskier Herman Meijer stopt ermee. Dat heeft de 36-jarige Oostenrijker in Wenen bekendgemaakt. Meijer, die de bijnaam Herminator kreeg, won twee keer Olympisch goud. In de winterspelen in Nagano in 1998 op de onderdelen Super G en Reuzeslalom. Meijer wilde zijn comeback maken bij de winterspelen van volgend jaar. Maar nu hij weer fit is, vindt hij het een mooi moment om toch te stoppen. Stephen Gately, de zanger van de Britse jongensgroep Boyzone, is gestikt door vocht in zijn longen. Dat blijkt uit onderzoek van zijn lichaam. De 33-jarige Gately stierf dit weekend na een avondje stappen op het Spaanse eiland Mallorca. Volgens Britse media is hij gestikt in zijn braaksel. Het weer, zonnige periode, maar er trekken ook wolkenvelden over. In het noordoosten en in het zuidwesten valt er wat regen. Vannacht opklaringen en kans op vorst. Morgen en donderdag droog met flinke zonnige periode.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 Tollensstraat 67, daar krijg ik een exclusieve rondleiding van Christine Kemp van de Meij. Need of harsh words spoken.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 En hij werd met de brigadewagen van de Zandvoortse reddingsbrigade overgebracht naar zijn huis aan de Zeestraat. We, we staan hier bij een oorlogsgraf. Dat is van August van der Meij. Hij is overleden in het drangdrang waarbij een in Rees, in Duitsland, even over de grens van. Uh, uh, hij is overleden aan de stikstof van de honger en de kou en die zijn er veel Hollanders in die tijd uh, overleden? Veel zandvoeders met name, wil ik We Zijn wel wat zandvoeders overleden. Uh, overleden. overleden? Zijn, zijn er nog drie zandvoeders? die hier niet begraven zijn, je ook altijd. Zing je voor altijd. Zing je voor altijd. Zing je die altijd. begraven, je zijn, altijd. dat je Promises, no more call to war. Unless it's love and peace that we're really fighting for. We can destroy hunger, we can conquer hate, put down the arms.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 de Zandvoortse kinderen waren erg arm en die bedelden bij de hotels. En dat was eigenlijk een doorn in het oog. Zowel van uh, dokter Gerke, uh, dominee Swalu, uh, dokter Smit. Uh, en daarom hebben ze de bewaarschool opgericht. En daar was Josine van de Ende, 645 jaar hoofd geweest van de school. En uh, ja, ik ben blij dat ze hier uh, haar laatste rustpraak vindt. dan kan ik daar ook het een en ander over vertellen. En Het uh, is toch uh, heel goed dat zo iemand... Uh, ja,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 Nou, misschien uh, kunnen we ja. bij deze, als de luisteraars en luisteren van het genootschap Oud-Zandvoort, een straat uh, ja, gaan doen. Toch wel. Uh, dat zou best wel leuk zijn. Het louis of zo. Ja, zou kunnen. We lopen nu naar het graf van dokter Gerken.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 ZANG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 Uh, als, als er niemand is, dan wordt hij van de gemeente uitbegraven. Maar de gemeente zoekt natuurlijk wel naar allerlei uh, potjes... om dat natuurlijk uh, ja, daar ergens vandaan te uh, krijgen. Maar het wordt dan dus door de gemeente be begraven. Ja, het dus is niet altijd... zo van dat je gewoon... Uh... Nee, nee, nee de, daar zorgt dan de ge gemeente voor... En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 uh, in 1918, in mei 1918, toen is hij hier, hier begraven. En dit is uh, het plekje. Het is de allereerste geweest die hier op deze begraafplaats begraven is. Het was een echte zandhoorter. Ja, het was een echte zandhoorter. Had hij een bijnaam? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ja, zijn er zoveel, niet er zijn natuurlijk een heleboel groene. Ja, dus <laughs> nee. dat, uh, dat zou ik niet weten, nee. Dus uh, ja, dus dat is... Uh, en even verderop...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 Gegeven Mensen die dat al gereserveerd hebben voor als wij doodgaan... dan willen we daar toch een plekje, hebben, onze urnen, dat daarin gezet kan worden. Want hoe oud is de muur? Nou, een maand of drie, vier oud. Vrij, vrij recent is die geplaatst. En even verderop staat zuilen. Die, die zijn, nou, ik denk 14 dagen oud...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 En nu met al die bladeren die van op de, de boom afvallen, ja, dan moet je natuurlijk helemaal uh, aanpoten om alles weer uh, in orde te krijgen. En dan worden er worden weer plantjes neergezet, en worden er worden weer bollen erin gegooid. Dus het is altijd, uh, ja, ze zijn altijd bezig. Altijd bezig hier. Nou, het is wel te zien inderdaad, het is echt uh, schitterend hier. Zie voor Zandvoort en de regio. We staan hier bij het graf van Frans Zwaan. Frans Zwaan was een van de oprichters van de Werkliedenvereniging onder een hulpentoon. Er is ook een straat naar vernoemd, de Frans Zwaanstraat De vereniging werd in uh, 1892 opgerucht met als doel elkaar het, uh, hulp te verlenen bij ongeluk, ziekte en overlijden. Vanaf september 1901 was Frans Zwaan jarenlang wethouder van onze gemeente. Even, even verderop ligt het graf van Jan Molenaar.